Goedenavond, ik ben Suzanne en dit is het nieuws van NOS op 3. Het ministerie van Volksgezondheid van Gaza, dat onder controle staat van Hamas... zegt dat vandaag 178 Palestijnen zijn omgekomen door Israëlische aanvallen. Ook zeggen ze dat er 589 mensen gewond zijn geraakt. Die aantallen zijn niet onafhankelijk te checken. Vanochtend eindigde de gevechtspauze tussen Israël en Hamas. De onderhandelingen over een nieuwe pauze gaan ondertussen wel door... vertelt correspondent Nasra Habiballa. zegt bemiddelar... Qatar. Maar Qatar zegt ook die gesprekken die verliepen al erg moeizaam. En nu met het hervatten van die gevechten maakt dat het eigenlijk alleen nog maar moeilijker uh, om tot een deal te komen. En dat terwijl de situatie in Gaza steeds verder verslechtert. De noodhulp die ligt nu eigenlijk stil terwijl die juist zo hard nodig is in Gaza. Ja want dan alles is nog steeds een tekort in de Gazastrook. Vooral benzine is hard nodig in ziekenhuizen om te kunnen blijven opereren. In het noordoosten van Afrika zijn meer dan 2 miljoen mensen op de vlucht geslagen... door aanhoudende regen- en overstromingen. In Ethiopië, Kenia en Somalië zijn door het noodweer al bijna 300 mensen omgekomen. Een amateurvoetballer van 19 uit Breda heeft na de, een training de schrik van zijn leven gekregen. Hij was net in zijn auto gestapt toen een onbekende zijn deur open rukte... en hem met een taser aan probeerde te vallen. Nou, de jonge voetballer greep naar het wapen en trapte de dader van zich af... Een mijn vriend zag dat gebeuren en rende op de dader af. En die sloeg daarop op de vlucht. De politie denkt dat het gaat om een beroving. En Madonna gaat zometeen optreden in de Ziggo Dam. Een bijzondere avond voor de fans. Superfan Kimberly is er ook bij. Zij heeft Madonna al tachtig keer zien optreden. Ze heeft haar zelfs ontmoet, vertelde aan hart van Nederland. Ze, heeft me, ze, ze had het over mijn tatoeages, daar hebben we het over gehad. Yeah. Ik heb er een hand gegeven ja, en toen ik wegliep toen, uh, ja, pff, ja. was kuilen. Madonna is... Altijd een inspiratie geweest en een role model waar je tegenaan kijkt. Daarom is ze er nu ook weer bij. Gelukkig ook net op tijd. Want gisteren kwam ze pas terug uit Berlijn... waar ze ook twee keer naar het concert van Madonna is geweest. Het weer op de meeste plekken droog met opklaringen. Er is ook nog een kans om het noorderlicht te zien. Morgen een mix van wolken en zon en het wordt een graad of twee. Zin in Zandvoort is Zin in ZFM. Met nu, It. She knows, she knows, she knows Het ritme van Zandvoort op 106.9 CFM. I'm the cat with the bass and drum, going around like bum bum bum. I'm the cat with the bass and drum, going around like bum bum bum. What's grooving? I'm moving. I like your style of wamping. How charming just a rapper, load him up and eat that snapper. And then I go, bum, bum Glowing up in the dark in the night And so I go, oh, I, I, I, I brought a pie in my pocket Pie in my pocket and I in my second No got live, no got star No got nothing on my mind But I'm so cool and I'm so goofy I'm for